Ron van Kamp met het NOS Journaal. Twee politiemedewerkers krijgen straf vanwege ongepaste uitspraken op sociale media. Die worden door de politie beschouwd als onprofessioneel, discriminerend en racistisch. Een van hen krijgt voorwaardelijk strafontslag, de andere krijgt minder salaris uitbetaald. Wat de twee precies in hun tweets hadden staan is niet bekendgemaakt. Ze gebruikt een privéaccount voor de teksten. Het webcare-team van de politie ontdekte de uitlating in november vorig jaar. De regering van de Duitse bondskanselier Scholz is nu ook formeel gevallen. Bij een stemming in de bondsdag zegt, het, zegt het, zoals verwacht... een meerderheid van de parlementariërs het vertrouwen op in Scholz. Daarmee is de weg vrij voor nieuwe parlementsverkiezingen op 23 februari. In de peilingen gaan de christendemocraten, die nu in de oppositie zitten, aan kop. 60 dierenactivisten die vijf jaar geleden een varkensstal in Bokstel waren binnengedrongen, zijn in hoge beroep vrijgesproken. Volgens het Hof in Den Bos was er geen bewijs voor strafbare feiten. De rechter zegt dat de activisten zich vreedzaam gedroegen en dat ze het niet konden helpen dat ze urenlang binnenbleven. De politie hield hen daar langer vast om zo'n confrontatie te vermijden met een grote, grote groep boeren buiten. De voorman van Farmers Defence Force noemt de vrijspraak absurd. Albert Heijn wint het Gouden Windei. Dat is de prijs die jaarlijks wordt gegeven aan een misleidend product. Waakond Foodwatch geeft de prijs aan de lekkerbek van de supermarkt. Volgens de organisatie heeft Albert Heijn een paar jaar geleden besloten... minder vis en meer deeg in het product te verwerken... zonder dat duidelijk te communiceren. Foodwatch zegt dat er sprake is van krimpflatie. AH zegt dat op de verpakking staat dat de receptuur is veranderd. Om die reden weigert de keten de prijs te aanvaarden.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 Let me- t my t Okay Let's go Let me- t my okay. t Let me- t my t Okay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 Ja. Ja. ja, maar dan aan de linkerkant. Linkerkant. Dus ja, een beetje dus richting wel... de en dan mijn buurt. Uh, ja. op ja, dus daar uh, in die richting moet ik het zoeken. Uh, maar ik weet dat er binnenkort ook iemand daar een, uh, een release show gaat doen. Ah. Sterker nog, komende zaterdag heb ik het uh, uit mijn hoofd.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 Jouw website. Ja, waar ik heel hard mijn best op heb gedaan. Ja, uh, uh, laten we het daar het eerst over hebben. Want uh, Hard je beste uh, voor gedaan. Ja, lange, ja. Hoeveel, hoeveel tijd heb je erin gestoken in ieder geval? Omdat... Ja, je moet het, het up-to-date houden. Hè. Ja. Dus dat, ja, dat gaat toch altijd wel weer een uurtje hier, een uurtje daarin zitten. Ja. En uh, denk ik, oh ja, die heb ik ook nog, die website. Nou, weer uh, mee aan de slag en het uh, weer een fris kleurtje geven. Ja. Ja. Dat soort dingen. Dus een beetje goed bijhouden met uh, dat er uh, iets verandert ja. in kleuren of wat dan ook. Ja. Er staan ook uh, uh, hier, videoclips op?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 dat ik op je wacht is dat dan ook genoeg hou je van mij als app nooit vloed wordt hou je ook van mij als dat zon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 even verder met het tweede nummer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 Ook hier te gast, samen met Jeroen Egge. En daar zit een bijzonder verhaal, maar dat ga je zo direct horen. Eerst, uh, ja, toch de favoriete Max Polban track van mij. Dat nummer dat heet Roadless Travel. Daarachter het gesprek met uh, wat ik met hem had gisteravond. En daarachter de nieuwe single, Pompeii. Weep about roadless traveled. And the road won't walk away from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 A life without love is a life without sin uh, Freedom shouldn't be assumed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 about a road, less traveled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 Wat bedoel je precies daarmee? Nou, in je ziel graven. Dat is wat je net zegt over het nummer. Maar zie je dat in je directe omgeving dat mensen dat nu aan het doen zijn? Nou, ik denk dat niet genoeg mensen dat echt doen eigenlijk. Is het ook een aansporing? Om juist dan met zo'n nummer in je achterhoofd... dat je juist daar meer over na gaat denken? Ja, misschien wel. Misschien wel. Misschien onbewust of zo. ja.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 Skeletons frozen in time Reminders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 Er zijn steeds minder mensen die jou hebben gekend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 Het doet pijn te beseffen dat de nachtmerrie ook wendt, er is zoveel dan.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 Voor het slaap, na het slapen, voor het slapen, na het slapen, losgelaten, opgeladen, door de gaat, opgestapeld, voor het slapen, na het slapen, voor het slapen, yeah.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 You say you wanna get over me, and I wanna